Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Meerdere Surinaamse anti-slavernijorganisaties zijn ontevreden over het plan van het kabinet om volgende maand excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. De Nationale Reparatiecommissie Suriname vindt bijvoorbeeld dat Nederland te haastig te werk gaat. Volgens de voorzitter is de kans groot dat de nakomelingen van mensen die slaaf waren de excuses niet zullen accepteren. Gisteren werd bekend dat het kabinet op maandag 19 december verontschuldigingen aanbiedt voor het slavernijverleden. Zeven bewindslieden reizen daarvoor naar Suriname en het Caribische deel van het Koninkrijk. Volgens Oekraïne zijn er in en rond Gerson 32 mensen omgekomen door Russische beschietingen sinds Rusland zich twee weken geleden terugtrok uit de stad. De bezetting duurde bijna negen maanden. De Oekraïne zegt dat de Russische troepen zich nu bevinden aan de oevers van de rivier de Dnieper. Vanaf daar zouden regelmatig beschietingen plaatsvinden. Alle slachtoffers zijn burgers, meldt een politiechef. Ruim 2500 mensen hebben vandaag het partijcongres van Forum voor Democratie bezocht. De partij maakte onder meer de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen bekend. Bij die verkiezingen werd Forum de vorige keer het grootst, maar de meeste statenleden verlieten de partij daarna. Forum voor Democratie-leider Baudet noemde het congres een manier om het beeld bij te stellen dat van Forum bestaat. Een Russische man en vrouw die deze week in Zweden werden opgepakt voor spionage... werkte waarschijnlijk voor de Russische geheime dienst Groe. Dat blijkt uit onderzoek van het journalistieke onderzoekscollectief Bellingcat. De twee werden afgelopen dinsdag gearresteerd in hun villa in Stockholm. Bij die operatie werden twee helikopters ingezet... en daaruit daalden agenten af op het dak van de villa. Nog geen minuut later werden de verdachten aangehouden. Sinds 2013 zouden ze voor Rusland spionnen zijn geweest in de VS... en sinds 2014 in Zweden. Het weer, het is bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Minima vanavond rond de 7 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 graden. Morgen regent het van tijd tot tijd en het wordt dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijken, Knoopend Rotterpolderplein is de vertraging 10 minuten. Er staat een auto met pech.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 Ja, een hele avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. En dat betekent dat eerst natuurlijk het beste van dance, R&B een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party update. natuurlijk de tien boven. Beste plaat van de dansvloer. van de opening worden Elton John. Samen met Britney Spears met Hold Me Closer in de House Remix. Ja, Elton John heeft net zijn laatste, zijn laatste toertje was mee bezig geweest en werd op Disney Plus uitgezonden. Niet op Netflix, ook niet op Videoland, ook niet op... is uh, uh, Sky Showtime, maar op uh, Disney Plus werd het uitgezonden. Ja, de man uh, zit gewoon 50 jaar in het vak. En uh, ik weet niet of je de documentaire gezien hebt, maar uh, ja, voor een kneus, letterlijk en figuurlijk een kneus, uitgeworden tot uh, een, een mega artiest. Hier, we hebben voor de Nightwalk vanavond een beetje improviseren, want ik heb thuis twee hele mooie usb stickjes En ze zijn uh, identiek aan elkaar. En ik heb de verkeerde meegenomen. De ene staat eigenlijk uh, een beetje de nieuwste muziek van de afgelopen week, voornamelijk de top 40. Daar staat zelfs uh, heavy metal op. Ja, je krijgt elke week als DJ, krijg je natuurlijk uh, bakken met muziek op mp3 en uh, ja, ik heb dus de verkeerde uh, uh, uh, USB meegenomen. Gelukkig staat op die ene USB ook nog uh, wat uh, andere muziek hoor. Dus dat valt nog redelijk mee, maar we moeten een beetje improviseren, want de nieuwste club uh, hier ligt thuis en uh, ja, en uh, wat afgelopen week een beetje binnen is gekomen van releases commercieel, die heb ik dan wel meegenomen. Dus uh, het wordt even spannend allemaal, maar het gaat zeker een gezellig show worden. Straks een 2 tweede uurtje zijn Bows op en zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met de beste van de clubs uit Italië met DJ zo meteen Lewis Thompson en Chante. Daar met Clementine Douglas. Maar eerst worden hier de Da Funky Junkies met Bumping the Funk. Doordat hier op CFM Zandvoort een hele goede avond, stapavond. Want het is natuurlijk zaterdag. Blowing up my mind like TNT, and take a look what you're starting, yeah, yeah, yeah. me it, nice to meet you on Chante. That you're walking, making me nervous. You can't deny that we got chemistry. We could be perfect. So perfect. Uh, let me get nice. me de muziek van Joel Corey, samen met Tom Grannon... met Lionheart, Peerless, En daarvoor horen we muziek van uh, Louis Thompson... Te samen met Clementine Douglas met uh, Enchanté, Steven Zandvoort, een beetje shownieuws voor je. Zanger Mariah Carey mag zichzelf niet de enige... echte Queen of Christmas noemen. Zo meldt de BBC Nieuws. Het Amerikaanse Octroy en Merkenbureau... heeft de aanvraag van het handelsmerk op die naam afgewezen... nadat een andere artiest bezwaar had aangetekend. Mariah Carey scoorde in 1994 een grote hit... met de kerstnummer uh, All I Want For Christmas... Christmas is You, kennen we allemaal. Wordt helemaal grijs gedraaid. En sindsdien is zijn naam onlosmakelijk verbonden met de feestdagen. Een handelsmerk zou de Amerikaanse zangeres het recht hebben gegeven... om anderen ervan te weerhouden de titel Queen of Christmas... op muziek en merchandise te gebruiken. De zangeres vroeg vorig jaar al een handelsmerk om de titel aan. Daarnaast werd ze wilde ze de afkortingen QOC en Princess Christmas... als handelsmerk gebruiken. En ook die aanvragen werden afgekeurd. En de minder bekende zangeres Elizabeth Chine... een rechtszaak heeft aangesporren tegen de... Plannen van Mariah Carey. Jen wordt naar eigen zeggen ook de Queen of Christmas genoemd. Omdat ze tien jaar lang elk jaar een nieuw kerstalbum uitbracht. Ik vind dat niemand iets mag uh, monopoliseren zoals Mariah Carey dat probeert. Dat Sean in een interview met het Amerikaanse tijdschrift Variety. Kerstmis is voor iedereen, het is niemands eigendom. En omdat uh, Carey en haar advocaten niet op tijd hebben gereageerd op de rechtszaak van Jen is het handelsmerk niet verleend. Ja, dat is een beetje jammer hè? voor Mariah Carey dan. Had ze nog meer geld kunnen verdienen. Want uh, zingen kan ze niet zo goed meer. Maar uh, ja, All I Want for Christmas uh, er elk jaar weer uh, heel veel geld. En er praten we over miljoenen. En de Taylor Swift heeft uh, zondagavond zes prijzen gewonnen. Was vorige week uh, tijdens de uitreik van het American uh, Music Award, oftewel de AMA's in L.A. Daarna, daarmee werd ze de grote winnaar van de avond. De zangeres won onder meer een prijs voor artiest van het jaar, beste video en beste vrouwelijke artiesten. En vijftien uh, jaar geleden was het nog moeilijk voor te stellen. Miley Cyrus die wereldwijd de tongen losmaakt. De meeste kijkers van de Disney-serie Hannah Montana zullen niet vermoeden dat de zangeres zich enkele jaren later zou ontploppen tot een van de meest besproken popsterren van haar generatie. En Friers dus die afgelopen woensdag, haar 30ste verjaardag. Nee, die aanstaande doen woensdag haar 30ste verjaardag vierde. Plaagden erbij ieder album weer in om zich als artiest compleet opnieuw uit te vinden. Ja, en dat is toch zeker wel een feit. CFM Zand wordt ik loop weer veel te veel. Want het is zaterdagavond, het begin van je stapavond misschien. Of gewoon gezellig op de bank. Met vrienden. Lekkere muziek. C.F.M. Zand wordt de Nightwalk. Met nu Modern Citizens met Push the Tempo. Door de Angelo Ferreri remix. Yeah, this is the show, but don't worry. vibes across the Netherlands Met de Non Solo en Divine. Natuurlijk de dame uit Nederland met één Daarvoor horen we Carposo met de uh, Mayita. Hier hebben ze antwoord. Het is even tijd voor uh, de party update. Wat voor leuke feestromen gaan op deze zaterdag 26 november. En zoals altijd beginnen we met Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check gewoon even de website van Escape, dat is escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoertse Raimundo. Hij heeft een line-up in handen en uh, dat doet hij voor de vrijdag en de zaterdag. En vanavond heeft hij meegenomen Robert Feelgood, Jennifer Cook, MC Janto en de sexy Mr. S. Al sex is ook weer aanwezig. Vanavond is dus Brainwash in Escape in Amsterdam. Nog een wekelijkse feestje is de Throwback Every Saturday. Dat wordt gehouden in Club Air, als je links de Escape hebt en je loopt wat verder... heb je aan de rechterkant de It. En voor de oudjes onder ons, zoals ik... Pff, anders gaan we weer krijgen... Maar hij, ik ben niet oud. Nee, ik ben ook oud hoor. Maar uh, voor de oudjes onder ons, waar vroeger de It zat... is uh, natuurlijk uh, al uh, heel lang uh, Club Air. Het Manfred is er al eeuwen niet meer. Throwback Every Saturday begint om 11 uur... duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. Dat is hip-hop en R&B. En voor meer informatie, check de website. Alleen de letters afgekort throwback.nl of air.nl. Throwback Every Saturday. Hip-hop en R&B. En nog een... Wekelijks feestje is Ancor in de Melkweg in Amsterdam. Het begint rond de klok van middernacht, uur tot vijf uur in de ochtend. Dat is ook hip-hop en RB. En voor meer informatie, check de website Ancor Amsterdam, aan elkaar geschreven Ancoramsterdam.nl of gewoon op Melkweg.nl. Met onder andere Guero, Prime, Lee Mills, Asia MK en Mathieu. En hosted bij Leroy vanavond, dus in de Melkweg. Het wekelijkse feestje on core. En nog een leuk feestje. Is uh, het uh, grootste indoor event uh, vandaag dus. <laughs> ze maken er reclame van, maar uh, ze zeggen de grootste. Nou, dat geloof ik niet. Maar, want uh, ja, zo groot is de Avas nou ook weer niet. Verknipt Hard Special. de biggest indoor event. Begint uh, of is al begonnen. Is om 8 uur begonnen. Het duurt tot 8 uur morgenochtend in Avas Live. Natuurlijk de oude Heineken Musical. Voor de oudjes onder ons. Net als ik. En uh, ja, Verknipt. Wil je meer weten? Check even verknipt.org of avaslive.nl voor de informatie en onder andere Stan Christ, Dion Slomo Chiara Chin Lorenzo Raganzini B2B Paolo Ferreira en uh, nou ja Baseball in de studio 2 hebben we Dion Fisher Dissolver Life uh, Palouche, Extern MZ Pariks en DPAX allemaal vanavond dus uh, in, uh, in avonds live terwijl de clip hard special de biggest indoor festival duurt tot uh, morgenochtend 8 uur dan gaan we door met muziek want ik loop weer veel te veel wat dacht je van muziek van Patrick Wayne en DJ a 3J and keep it moving!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 On board! het dat je Nummer uit 1996 alweer. En dat in een nieuw jasje gestoken door Caparzo. Caparzo, moet ik zeggen. En daarvoor horen we zien wel met de uh, Sinnerman. Dat is natuurlijk een beetje techhouse. En een uh, oud goud klassiek nummertje. Ik weet niet of je de serie Lucifer gevolgd hebt, maar daar zong, daar zong en speelde hij het ook op de piano. En ja, ik heb dat deuntje van een gepikt op mijn telefoon. Nog mensen kijken, maar wat heb jij nou op je telefoon? Ja, dat is de uh, Sinnerman. Het is even tijd voor de Nightwalk 10. In welke plaatsen zijn er erg populair? De clubs, op de radio, op de streams en natuurlijk op de Festivals. Deze week op 10, Another and Able Balder met Vertigo. Op 9, Elf System met Afraid to Feel. Op 8, Elf System met Hungry for Love. Op 7, Interplanetary Criminal met Barrister of the Mall. Op 6, Bob Sinclair's remix van Fisher met World Hold Ons, samen met Steve Edwards. Op 5, Jamie Jones. De remix van Vintage Culture met My Paradise. Op vier, Kashmir en Dagé in de Marco Lijs mix van Brighter Days. Op drie, Another en Alweer Balder samen met Relax My Eyes. Op twee, In Deep in de George uh, Metals remix. At Last Night, DJ Save My Life. Deze week nog steeds op één. Wil Terry en Riverstar met This Is The Sound. Nou, die heb je al zo vaak gehoord, die gaan we niet draaien. Misschien straks bij DJ Mouse. of misschien bij DJ Capskelly. Maar ik heb wel andere muziek. White Sheep met Move Your Feed. like this something like this, it looks a little bit like I can't miss, This is what you call a bad bitch. What? This is what you call a bad bitch. Looks a little something like that. Looks a little bit like I can't miss. This is what you call a bad bitch. What? This is what you call a bad bitch. Looks a little something like this, it looks a little bit like I can't miss, Hey, this, this, like this, this, like this is what you call a bad bitch. What? This is what you call a bad bitch. Looks a little something like this. this looks a little bit like I can't miss. Aye. Or something right like this yeah.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 Hey, hey. This is what you call a bad bitch. Huh? Cut. This is what you call a bad bitch. Looks a little something like this. Move your feet like this. <laughs> Move your feet like this. Move your feet like this. Move your feet like this. Move your feet like this. heel met CJ. Yeah, en daarvoor horen we al -Well. alweer een plaatje van Ziewel. Dit is niet uh, die andere platen. <laughs> weet heet die nou ook alweer? Cinnamon, maar uh, dit was uh, uh, Vibe Breaks. En tot zover ook dit uur van de ook niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer altijd leuk hè. Houd je een beetje op de hoogte van hoe het gaat in de wereld. En dan is het zometeen tijd voor DJ Mauzo Met zijn global house vibes. En straks in de derde uurtje. Vliegen we wederom helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschelli. Bruno nog even muziek. David Guetta en Bibi Rack samen. Een grote hit. En ik heb een aparte house mix kunnen vinden. I'm good, Blue. En ik zeg tot zometeen. Na de break.